tonight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 De Egyptische president Mubarak stapt in september op... als er nieuwe verkiezingen worden gehouden. Hij stelt zich dan niet verkiesbaar. Dat kondigde hij aan in een toespraak via de staatstelevisie. De president is niet van plan nu al op te stappen... zoals de oppositie had gevraagd. Hij zei dat hij de komende maanden wil besteden... aan het vreedzaam overdragen van de macht. In de aanloop naar de verkiezingen... wil Mubarak werken aan hervormingen. Direct na Mubarak's aankondiging stegen gejoel op... onder de betogers op het Tahrirplein in Cairo. Het lijkt erop dat de strand er geen genoegen mee nemen dat Mubarak pas in september wil opstappen. Rijkswaterstaat roept automobilisten op om in het oosten van het land niet de weg op te gaan. Door ijzel en opvriezing van natte weggedeelten is het spekglad. Bij Arnhem is de A12 deels dicht richting Utrecht. Tussen Arnhem en de Duitse grens zijn 21 mensen gewond geraakt bij ongelukken. De A1 is dicht in de richting Amsterdam vanaf Rijssen tot en met Deventer. In Drenthe is de A37 deels dicht bij de Duitse grens. Op het Limburgse deel van de A2 is een maximumsnelheid ingesteld van 50 km per uur. De politie heeft een man opgepakt die mogelijk betrokken was bij het ongeluk zaterdagavond in Noordwijk. Een auto reed toen een huis aan de Duindamseweg binnen. Een man van 78, de bewoner van het huis, kwam daarbij om het leven. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. De inzittenden van de auto sloegen direct op de vlucht. De politie heeft vanavond een man van 38 opgepakt, maar wil niet zeggen of hij mogelijk de bestuurder was van de auto. Het weer verspreidt over het land wat regen of winterse neerslag. In het binnenland kan het glad zijn door ijzel. Vannacht wordt het weer droog, maar ook dan is er kans op gladheid. Morgen is het bewolkt en overwegend droog. Het wordt dan 4 tot 6 graden. Dit was het. Learn to appreciate me, then it all remains the same. That you ain't never gonna change, never gonna change, never gonna change. Cause I finally found some Upon a face.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 Per imparare a rispettare questa inquietudine che noi, poi strapperò dalle mie navi le cose che non osavo dire, per cancellare tutti i suoi dubbi e le sue paure per lei per lei oh per lei. io mi rendo e mi butti te per lei per lei supererò me stesso e mi trasformerò se vuole saremo invisibili estremi indispensabili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 Though the colors of the wind You can own the earth and steel. All you'll own is earth and tea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 My car mm -hmm. gave you up.